Het is de Stenitski met het NOS Journaal. Onder internetshoppers zijn reizen het populairste product. Bijna 60% van de mensen die vorig jaar iets kochten op internet, boekten een reis. Na reizen zijn kleding, sportartikelen en kaartjes voor evenementen het populairst onder internetkopers. Ruim 9 miljoen Nederlanders deden vorig jaar op zijn minst één online aankoop. Dat is drie kwart van de Nederlandse internetgebruikers. Europees gezien staat Nederland daarmee op de derde plaats na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De Britse bank Lloyds gaat 15.000 banen schrappen om de kosten te drukken. Lloyds is een van de Britse banken die tijdens de kredietcrisis in de problemen kwamen en gedeeltelijk moest worden genationaliseerd. De Britse overheid is voor 40% eigenaar van Lloyds. De bank is bezig met een reorganisatie... die tegen 2014 jaarlijks ruim 1,5 miljard euro aan besparingen moet opleveren. Ook wil de bank buitenlandse activiteiten afstoten. Sinds de crisis heeft de bank al 40.000 banen geschrapt. Er werken nu nog 104.000 mensen. In- en uitchecken met de OV-chipkaart moet eenvoudiger worden... voor treinreizigers die een reis maken met verschillende vervoerders. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Meidam aan minister Schultz van Hagen... Volgens de commissie moet het over twee tot drie jaar mogelijk worden om per treinreis één keer in en uit te checken. Nu is het nog zo dat reizigers per vervoerder steeds opnieuw moeten in en uitchecken. De commissie vindt dat allerlei aanloopproblemen bij de OV-chipkaart niet voortvarend zijn aangepakt. Mij dan adviseert een OV-autoriteit in te stellen die voortaan knopen doorhakt over de kaart. Het weer, droog en zonnige periode, later vanochtend en vanmiddag lokaal enkele buien. Het wordt 17 graden op de wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Morgen wat zon, maar ook enkele buien. Het wordt dan zo'n 19 graden. In het weekend droog en bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmanen 4 kilometer. Op de A12 Arnhem Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 7 kilometer.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 It's hard to kill www.zfmzandvoort.nl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 We won't do it all I spent so long trying to fit the prototype I kept us slipping in the gears And I never got it right, oh What's the use? What's the point? They got 10 on you. Hey, you Not gonna be naked